Nee, nee, nee! Ah, staat, dat is altijd het verneukeratieven van uh, het, uh, dat hele fijne bandcamp. <laughs> dan denk je, ik heb nog zes minuten. Nee, drie minuten. Goed, en, en tel dan ook nog eens eventjes heel fijn... omdat er we nog net even een pc hebben omlopen wisselen... omdat er een deel uh, van de techniek was overleden. Dus ja, uh, dan ken je dus uh, het uh, verhaal dat het een klein stressmomentje is. Goed, welkom bij deze Alternative FM... Twee heren zitten aan de andere kant van de, de tafel. Yes. En ik zet ze gelijk ook open. Want het, uh, ze hebben de moeite genomen om vanuit Zwolle deze kant op te komen. Dat zijn uh, Jeroen Bekers en Jan Marcel. En dan. Sch schaper, toch? Schaper. Ja, ja dank voor, <laughs> voor de uitnodiging. Ja. Dank je wel. Ja, Goed, uh, van de Aspen Games, welkom heren. Want uh, we, wel. hebben, we hebben vaak uh, uh, nummers gedraaid uh, van jullie. Uh, en eigenlijk, ja, jullie zijn uh, nou, we zijn er net al in de aanloop van. We zijn eigenlijk in 2010 begonnen. Overigens het eerste nummer waar we mee begonnen, dat was uh, van uh, All That Glisters. een van de eerste werken, hè, geloof ik toch? Ja, het is een van de eerste eetjes ja. die uitkwam. Ja, ja. ja Sorry, uh, dat is denk ik een tijd <laughs> terug. Uh, want, uh, nou ja, laten we zeggen 2000. 10-11 is de band echt gestart. Ja. All the Glisters is volgens mij... ergens rond 2012-2013 geweest. Ja, zoiets zal ja. zijn. En uh, ja, toen ik... Uh, de, de nummers dus voor het eerst hoorde... denk ik, wauw. Wat een band. Dat niemand dat uh, nog eigenlijk uh, heeft oplopen uh, pikken. Maar goed, uh, daar ben ik... Uh, Leuk om te horen. Ja, daar ben ik, ja, dan ben ik <lacht> ja. meestal vrij vlot mee. Maar jullie zitten een beetje in uh, het indische weer, Want... Uh, Mensen als de Tiger Pilots, die moeten jullie kennen. Absoluut. Absoluut. Ja, ja daar ja. treden we ook wel samen mee op. Ja, ja regelmatig. Ah, ja. Nou ja, die band is uh, nog niet zo lang geleden in april uh, bij ons uh, geweest hier. Volgens mij in maart, april. Dan moet ik even nakijken, precies. Uh, en ja, er zit er nog een stilweef, uh, heb ik begrepen. Ja. Ja. Die band heeft hier ook twee keer gespeeld. Ja, dus. Een topband, maar ja. ook. Ja, ja. Net als Tiger Pilots trouwens. Ja, dus jullie kennen elkaar wel een beetje uit dat veld. Ja, segmenten. kennen we qua mensen niet hoor, maar nee. qua muziek wel. Dus ja. Dat uh, vinden we gewoon best wel hele goede muziek. Ja, en, uh, ja Tiger Pilots kennen we wel, uh, daar treden we best veel mee op ook. Ja. Uh, Duo Gigs. Dus oh, dat is uh, leuk, ja. ja. Uh, hebben jullie onlangs nog met die jongens uh, gespeeld of niet? De uh, laatste keer was je in, uh, in Kampen. Op het nee. podium van uh, Kampen, denk ik. Ja. Ja, ja. En ja, is samen dat. Uh, Meadow Lake ook de Lake, ja. Maar dat ja. is. Ja, nou, we hebben het over. Uh, dat gaan we er even tussendoor doen, jongens. Want uh, ik, <laughs> ik bedoel, uh, ja, ik draai hem al weken. Het is ja. niet de single die ik, die ik draai. Maar wel, uh, het, het, ja, het, hoe heet dat nou bijna op het Deathman on, death on, on the payroll. Dat is gewoon een wereldnummer. En ja. uh, uiteindelijk zou ik bijna zeggen: zet die maar als single neer. Maar goed, uh, <laughs> dat ga ik zo dadelijk even doen. Ja. Uh, maar goed, uh, die zit ook al wekenlang bij ons in uh, Net als Wasted van jullie. Die zit er ook mm -hmm. al bijna een uh, tijd lang. Ja, misschien één of twee keer niet op de playlist meegenomen. Omdat we dan een <laughs> gast hadden of wat dan ook. Of ja. dat die er niet in past. Hey, ik met... zag gewoon er voorbij komen. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Dus, ja. Dus, ja. Um, want ja, uh, ja cool. hoe die band 2010 zo'n beetje begonnen. Kan je, er nog iets over, uh, kan je er nog iets over herinneren en vertellen over uh, die begintijd? Ja, zeker wel. Ja. Uh, ja, zal ik doen je ronde? Jij was toen <laughs> nog niet bij. Ja. Dus uh, uh, <laughs> <laughs> ik pak hem wel uit. Ja, dat is goed. Maar het was, uh, ja, zeker. Ik, ik, ik was eigenlijk altijd wel aan het spelen met mijn zwager, dat is Cornel. Je is in de ja, ja. band. Ja. En uh, ik heb vroeger met hem ook wel in bandjes gezeten. Meer in de grunge tijd nog van Pearl Jam en de Fana, dat soort toestanden. En uh, ja, wij hadden elkaar al een aantal jaren niet gezien. En toen, uh, uh, ja, na een aantal jaartjes uh, kwamen we elkaar weer tegen in Zwolle. Mm -hmm. En toen uh, zeiden we tegen elkaar, Goh, zou het zou toch leuk zijn om gewoon weer eens even wat muziek te maken. Ja. Uh, vond hij eigenlijk ook wel. En toen hebben we dat een tijdje gedaan en uh, wat nummers uh, gedaan, ook wat koffers en zo voor onszelf gewoon even mm -hmm. weer inkomen wat zang, en dubbele zang. Ja, eigenlijk was het wel uh, zo dat we al vrij snel uh, hadden van, er mag wel wat bij. Ja. Dus, uh, hij kende nog wel uh, een vriend, uh, nou ja, in elk geval een vriend van een vriendin van zijn vriendin, zou ja, ja, ja, ja. Dus de connectie. Dus, zeggen. Dus, dus van het een komt het ander eigenlijk. Ja, dat uh, was, uh, was een drummer, dus uh, nou, die zit er <laughs> nog steeds bij. Lars ja. is dat. Ja. Uh, iemand, er was een buurman van hem, die uh, was uh, pianist. In eerste instantie ook bij. En uh, wij hadden een bassist, dat was dan uh, een soort collega van hem. Die, uh, hmm. die bassist die is uiteindelijk al vrij snel weer gewisseld voor een andere bassist. En daar uh, is. Uh, nee, nee, er was eerst nog een andere bassist. Er was nog een andere bassist ertussendoor, ja? Ja die, uh, ja, die speelde ook mee op uh, All the Blisters, denk ik. Weet Ik eigenlijk ja. niet meer precies hoe het allemaal zat, maar. Uh, ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, is dat gewisseld naar een andere. En, uh, ja, die pianist is uh, weggegaan. Die had er uh, niet zoveel trek meer in. Die had andere interesses, geloof ja. ik. Nou ja, uiteindelijk maar, uh, was dat prima voor de band. Dus, uh, maar de band is uh, door al die wisselingen toch uh, uh, steeds Aspen Games gebleven. Ja, ja, zeker. Ja, huh? ja de Aspen de, de Gems is eigenlijk wel. Uh, ja, de kern is wel gebleven. Ik denk dat, dat het in eerste instantie toch met name. Uh, uh, ja, als je, als je kijkt naar uh, de, de drum, die was natuurlijk vanaf het begin af aan al. En Gerben en, Gerwin en uh, mm. Cornel en ik zijn wel een Dat, trio wat wel ja. samen veel werkt ja. zeg maar, aan nummers. Dus ja, weet is dat het hart ook eigenlijk een beetje van de band uh, nu? Een beetje uh, gebleven? Ja, ja of, uh, is... nou ja. Ik vind de aanwinst van uh, Jeroen, Jeroen twee jaar geleden vind ik heel, uh, heel welkom. Ja. Een hele frisse wind namelijk door die, uh, door die, door die band. Gaan heen. we het zo over hebben. Want ja. uh, dat is natuurlijk de vraag. Wat neemt hij mee? En dat is wel de vraag ja, die we ja, straks ja, nog ja. Uh, wel even uh, beantwoord uh, willen we zien. Heel natuurlijk. goed. Ja, ja. ja, heel goed. Maar dat is een beetje eigenlijk uh, door al die wisselingen. Uh, ja, natuurlijk, dan op een gegeven moment door, door zijn komst met, met Jeroen. Uh, wordt dat, is die olievlek toch, heb ik de indruk, steeds groter geworden? Want 3 voor 12 dan heeft jullie dus ook al opgepikt. Ja, dat ja, uh, al best wel een tijdje terug. Tijden, maar ja, ze hebben ja, het gedaan. Ja, ja. Uh, ik, denk, ik denk een jaar of. Drie, vier geleden is dat uh, geweest. Maar ja, toen, ja. Was ik, toen was ik net nog een tikje sneller. Gelukkig wel. Maar goed. Uh, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Maar goed, misschien ja. is, is het wel gekomen... omdat ik ergens op Facebook een, uh, een tag heb geplaatst... dat die jongens van 3 voor 12 dat denken wat is dit nou voor een band? En uh, dat ze doen ja. op een gegeven moment. Ja, dat uh, wel, uh, ja, want die houden je ook in de gaten natuurlijk. Tuurlijk. En, ja. en ja. sterker ja. nog... Uh, ik, ik ben vriendjes met de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam. Dus dat... is uh, dat, dat, dat, dus, uh, kijk, kijk, dus. Ja. Die, die zat al. Dat zijn korte klappen en ja, uh, ja uh, 3 voor 12 uh, Noord-Holland daar uh, heb ik ook een, een, een aanvliegroute mee. Want diegene, diegene die daar onder andere voor werkt, die komen we ook tegen bij de Robak. Daar wordt dus het wereldje blijft klein. Ja, terwijl, en ja. uh, bijvoorbeeld een man als Richard Lagenwij, die bij de Tiger Pilot zit, is mm. weer een goede vriend van een Zandvoortse singer-songwriter die we hier ook in de studio hebben gehad, Riet Dus je ziet. Hoe klein ja, ja, de muziekwereld is. Ja, is ook hoor. Ja, ja, ja, maar goed, ja. uh, het, is, uh, het is net alsof uh, of je in een dorp bent. Aan de ene kant van het dorp ben je, ben je verkouden... en aan de andere kant heb je de griep. Dus uh, ja. zo werkt dat in de muziekwereld, ja. denk ik ook. Dat denk ik um, ook goed, ja. uh, de, de naam Metal Lake is al gevallen. En uh, we draaien straks natuurlijk uiteraard ook iets van de Tiger Palace. Die jongens die jullie ook vrij goed kennen. En ja, natuurlijk, wij kennen ze ook. Dus dat komt mooi ja. uit. Dus dat zijn de, de, de, de aanwinst... of uh, tenminste... De, de twee vreemde ene in de bijt. Uh, laten we beginnen met Meadow. -like. Uh, want jij, uh, jij liet de naam net al vallen, Jan uh, Marcel. Uh, wat, wat, wat maakt die band nou zo uh, speciaal en bijzonder dan eigenlijk? Uh, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet super goed ken. Het nee. was wel grappig, want wij, wij zouden in Kampen spelen samen met uh, Tiger Pilots en Model The Post. Ja. ligt ook een bekende naam voor uh, degene die ook een beetje in het wereldje rondhangen daar. Uh, die kwam uit Groningen, ja. uh, dat is ook een, uh, ja, meer richting elektronische muziek. Hm. Alleen die moesten afmelden ja. en um, daar hadden we namelijk ook al een paar keer mee gespeeld. Een hele leuke band ook. En, uh, maar daar kwam Meadowlake voor in de plaats, die, uh, die, die zat onder hetzelfde label of iets. Ik ja. meer precies. Of zo. Maar uh, ja, die gasten die, die, die traden ook op op die avond. En, uh, ja, wat maakt ze bijzonder? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik, vind het, ik vind het een leuke band. Ik ken ze verder niet heel erg goed. Maar uh, ja, wat me wel afviel is die Dead Man on the Payroll... was op die avond wel direct een opvallend ja. nummer. Dat de ik muziek, dacht, dat de muzieksmaken komen uh, heel ja. erg overeen tussen jou en mij. Want uh, dat is nou precies het nummer wat ik al wekenlang hier bij Alternative FM speelde. Hier komt hij dan nog een keer. Dead Man on the Payroll van Meadowlake. was van uh, een van de singles uh, die los uitgebracht uh, Voices heet het uh, nummer van de Aspen Gems. En daarvoor hoorden we Dead Man on the Payroll. En uh, daar was jij, uh, Jomas al heel erg uh, van uh, gecharmeerd. Toen ja, je sé. ze hebt uh, zien spelen in kampen. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Uh, uh, ja. Nog iets wat uh, heel grappig uh, was, uh, was op een gegeven moment het, uh, wat ik uh, net, uh, ja dat, dat hebben de uh, mensen thuis niet uh, gehoord. Maar <laughs> de reactie van de band van Meadow Lake, die, die jullie zagen spelen. Wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat was daar nou de reactie op? Uh, <laughs> ja. ja, dat ook eigenlijk wel, wel, wel, wel een hele leuke opmerking in gezegd. Die uh, kunnen we gewoon ja, op de radio halen. Ze al waren, herhalen, ze dus. waren er volgens mij wel enthousiast over ons ook. Dus, ja, uh, ja dat, uh, dat vonden we wel leuk. Ja, beide sides dus. Ja, dat, dat, dat lijkt mij ook. Want, uh, maar goed. Uh, dat ja, past ook wel in elkaar straatje natuurlijk. <coughs> ja, er, er zit, er zit van, van jullie en zowel van. Uh, nou ja, bij de Tiger Palots zit daar ook, een beetje, ook een, donkere, uh, een beetje een donkere laag in die muziek uh, verwerkt. Komen we zo op. En ook zelfs uh, bij Dakota uh, mag ik dat er wel stellen. Dus uh, die, uh, die, die band die komt uh, straks die ook nog uh, voorbij. Maar goed, uh, eerst even weer terug naar jullie. Want uh, ja, jullie uh, zijn uh, na uh, al deze wisselingen... Uh, uh, is uh, Jeroen de laatste bassist die erbij is gekomen. Nou Jeroen, ja. ik ga gelijk met je meteen, uh, meteen lastig vallen. Want wat breng jij uh, mee uh, wat misschien toen nog ontbrak... Uh, in de periode dat, uh, dat jij er toen nog niet uh, bij... Uh, hebt uh, gezeten? Ja, geen idee. Uh, nee, is het uh, dit? vingerspits? Ja, ja, weet ik niet. Ja, ik, ben, ik ben vrij flexibel van mezelf. Ja. Ik vind het ook allemaal gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. En uh, Ik heb er ook een enorme passie voor. Altijd al gehad. Ja. Ik heb uh, sinds mijn 16 altijd wel in bandjes gespeeld. En, ja. uh, nou, Ik heb toen een keer bij hun volgens mij met een voor in het voorprogramma staan. Zelfs. Ja. Ja. En zo kende ik die band ook. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Dus dat was best wel grappig. Werkt het ook zo, denk je? Uh, om van... Het een en het ander, dat je dus, jij kent ze toen je ja. nog in een andere band zat. Ja, ja. ja. ja die band ging, ging toen aan elkaar. Ja. En uh, toen uh, ben ik een jaartje een beetje gaan, uh, ja, een beetje, ja, ik weet niet, een beetje met muziek bezig wel. Maar niet op het niveau dat ik wou. Ik wou heel graag in een band spelen. En op een gegeven moment kwam, zag ik dus dat, dat die jongens een, een bassist zochten. Mm -hmm. En ik, nou, ik vind bassen leuk en dat doe ik graag. En uh, ja, helemaal in zo'n band als dat, dat natuurlijk te gek. Dus ja. ik denk, ah, weet je wat. Ik ga gewoon proberen. <laughs> ja, nou, ja. Dus, dus ik, heb, ja. uh, ik heb een bericht gestuurd. Goh, ik zei: ja. yo, ik, zei ja. ik, wil, ik wil graag van jullie in de band. Dat lijkt me te gek. Dus ja. ja. Nou, school hebben we uitgenodigd. En uh, toen ben ik vanuit mijn werk, een ik onder in de Morika. Ben ik vanuit mijn werk ben ik gauw even een uurtje naar de oefenruimte gegaan in Hedon. Ja. Om, uh, om met die gasten mee te spelen. Ik had, ik Hedon had, is een, uh, een poppodium pop in de Ja, daar, daar repeteren we altijd. Ja. En uh, ja, nou, toen hoorde ik twee weken later of zo uh, dat ik het dat ik had. Nou, gewoon... wij, wij hadden volgens mij, ik weet niet of dat op één avond was, maar we hadden drie bassisten uitgenodigd. Ja. Ja. Dat is natuurlijk. Het was, dan was zeer overtuigend, dat, uh, er was nog eentje die had ook wel een goede vibe, maar die uh, Jeroen die stak gewoon met uh, kop en schouders bovenuit, gewoon ja. qua enthousiasme, maar ook qua spel ja. sowieso. Dus gewoon uh, sloot volledig aan bij wat wij, uh, wat wij eigenlijk speelden. Mm -hmm pakt het heel snel op en uh, ja mengde zich heel snel erin. Maar ja, vooral ook de, de ja de, de, de energie, de vibe die die meebrengt zeg maar qua uh, vooruit willen met zo'n band. En ja, gewoon, ja ja de ja. Next step sowieso. zeg maar. En ja dat, dat, uh, next level en het uh, volgende. Ja. Ja, ja, Waren we heel stap. erg naar op zoek ja een beetje progressie willen blijven boeken. Zeg maar. Ja, ik had... ja dat, dat, dat is wel iets... ook voor mij. Hè. Dan denk ik, ja, het is leuk... dat een band uh, stilstaat. Maar daar heb ik weinig aan. Ik bedoel, ja, ja ik leg voor, voor, voor mezelf... en niet alleen voor mijzelf... maar ook voor Marcus die boven zit... Uh, leggen we dat natuurlijk ook die lat uh, hoog... Van. Ja. We willen wel met uh, goede muziek uh, op, die, op, die, op die zender komen. Ook al zijn we gewoon maar een plaatselijke uh, zender in Zandvoort. Maar goed, uh, we weten dat het internet... Daar uh, gebeurt het uh, tegenwoordig. En uh, die slag uh, willen we wel leveren natuurlijk. Ja, met uh, met ja, andere ja, programma's. Ja, ja. Ja, ja, dan is het wel zaak dat je uh, ja, goed uh, kijkt. En ik mm -hmm. merk, maar dat is... De buitenstaande zoals ik weer. En mogen jullie gerustig in je zak steken. Maar ik bedoel, ik <laughs> zie gewoon elke keer wel iets weer iets nieuws in jullie muziek terug. En ja. dat, uh, dat is denk ik wel uh, wat jullie als muzikant ook graag willen. Nou, dat ja. is goed om te horen. Ja, ja. ja weet je, we proberen eigenlijk nooit stil te staan. Nee. En dat is denk ik ook wel een beetje de truc. Je moet ook gewoon jezelf blijven uitzinnen. Anders wordt het een trucje, een kunstje eigenlijk. Ja, ja dat wil ja. je niet. Ja, dus, ja nou, ze zitten nu ook een beetje in een fase volgens mij. Hè, waarin ja, in een we, nieuwe fase, ja. Ja, we hebben eigenlijk gewoon gezegd, uh, laten we Aspen James, uh, re reinventen. Ja, dus opnieuw uitvinden. Nou, uh, de grote U2 bijvoorbeeld heeft zich ook regelmatig opnieuw uitgevonden. Uh, dus in, gezegd, die zin, ja. Ja, ja, ja. in die zin vind ik dat helemaal niet verkeerd en ook helemaal niet vies dat je dat zo mag zeggen. Want dat vind ik de kracht van een band. Als je je op zelf, uh, opnieuw kan uitvinden, dan ja. denk ik uh, dat, je, dat je heel goed bezig bent. Ja, ja, ja. ja. Want dat is ook je muzikale uh, terreinen denk ik ook verleggen uh, en je grenzen op uh, ja. weer een stuk verder uh, leggen dan, uh, dan ja, waar ja, je vandaan komt. Ja, dat denk ik ook. Maar je wilt ook elke keer weer iets anders doen, mm. weet je wel, je wilt blijven verrassen, ja. maar ook vooral jezelf. Ik bedoel, ja, je, je, ah, je ja. speelt tussen banden omdat je dat zelf heel erg leuk vindt en je, uh, ja, dus, dus je moet ook naar jezelf kijken van oké, okay, wat, wat zou ik nu dan graag willen? Ja, want we hadden dus net als opening The Lines, maar hoe is dit? Klinkt totaal anders ja, als uh, wat, wat, wat, wat gaat uh, is het een dag en een nacht uh, verschil. Ja. Maar dat gaan we zo wel horen natuurlijk. Ja. Uh, en ik bedoel, uh, zit daar uh, zitten, zit dat is dat ook een beetje van uh, de, wat jij dan misschien zegt bij het ontwikkelen van een nieuw nummer van ja jongens, dat is leuk, ja. maar uh, ik zou het op die manier doen. Nou, dat nummer hebben we toen opgenomen met Seb Dogman en die is van ja. Page Shifters. Ja, nou, dat is natuurlijk een vrij harde band. Zo, ja, te ja, ja, ja, gekke band ook. En dat vinden ja. wij ook echt wel heel erg tof. Ja maar Dat komt er wel terug. Een beetje, ja. beetje dat... Ja, weet je wel. Dat, dat harde. En ja. uh, toch iets meer... iets meer doordenderend Een beetje power erin. Een ja. beetje ja, ja. En eigenlijk... ook vanaf dat moment... dacht ik eerst van... ja, dit, dit is wel lekker. Weet je wel. Ja. Ja. Ja, is nou, het, nou, wat, wat eigenlijk eerder... de ondergrens was... is bijvoorbeeld een... Uh, hè, een, een, een, een de line, zoals je net hoorde. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Of, of voices. Uh, en waar we nu... meer naartoe willen... is dat bijvoorbeeld een waste... meer de, de, de onderlijn is. En daarbovenop gaan we gewoon... Uh, materiaal maken. Nu zijn we heel hard mee bezig om, uh, ja, om toch net iets steviger, iets meer dynamiek nog uh, ja. uh, de hoeken van de muziek iets meer op te zoeken. Gewoon oh, weer echt next level. Ja, ja next ja. level. Volgende level. Ja. ja. ja. Goed, uh, we gaan weer even een stuk uh, muziek uh, draaien. Nou, ja, uh, ik, ik bedoel, ik, ik voeg er nog één, uh, uh, nog één band nog aan toe inmiddels, maar dat, dat gaan we zo uh, wel horen. Um, dit voel ik ook een waanzinnig nummer van de Aspen Games. Uh, die hebben ze, uh, ik dacht, vorig jaar of twee jaar terug uitgebracht. Uh, en dat is. Lightning. Van de EP Silent Closure is dit. Here we are. En Lightning was gewoon lightning. Ze los. Er is nergens op te vinden. Die moet je alleen ergens via de kanalen. Maar gewoon maar even opzoeken. Volgens mij heb ik hem van de bandcamp. Gewoon keurig netjes gekocht. Zo. Dat is heel met ja, Soms, uh, soms uh, licht ik ook wel eens een beetje de hand. Als ik uh, een beetje krap bij kast zit. Uh, of ik vraag er gewoon netjes om. Support your of. Verre locals. Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, maakt niet uit. Maar. Uh, uh, nou ja, het, het, is, het is gewoon uh, nodig dat. Uh, eh, want anders. Uh, dan uh, blijft er helemaal niks meer over voor de muzikanten. En niks gaat voor niks, zeg ik dan altijd maar. Even over, de, over jullie in uh, Zwolle. Want. Uh, nou ja, in Zwolle in en omgevingen uh, lukt het wel. Hè, met uh, optredens. Uh, want dat uh, gebeurt uh, regelmatig, denk ik. Uh, dat, uh, dat jullie nog wel ergens gevraagd worden om. Uh, in een zaal te spelen. Ja, ja nee, dat gaat ik denk, zeker. Ik heb ja. me net even laten vertellen: het is de Aspen Gems. <coughs> heb ik het jarenlang fout gedaan? En nu word ik gewoon keurig en ik is De Espen Gems, dus. Juist, ja, uh, maar goed, uh, nog even ja. terug naar die vrouw. Ja, ja, ja. De optredens. Ja. Ja, ja uh, dat is wel hard werken. En voornamelijk Jan Marcel doet dat uh, heel erg veel. Mm -hmm. En uh, je, je krijgt het niet zomaar. Het is wel, je moet er echt, echt keihard achteraan. Maar als je er hard achteraan gaat en je hebt een beetje materiaal en zo. En mensen vinden je wel tof, dan, dan wilt dat wel. Ja, dan ja. gaat van de ene naar het andere. Dus ja. je, je gaat op een gegeven moment, uh, heb je weer een, een aantal optreden staan, die doe je. En dan op een gegeven moment speel je daar. En dan zijn er gewoon mensen die zeggen, goh, zou je het ook leuk vinden om daar of daar te spelen? Ja. Of dan kunnen we je nog eens benaderen daarvoor. Ja. Ja, zo kom je van het een en het ander. Ja, want ik denk ja. dat het in het noorden, hè, dus Overijssel, groningen en Friesland, daar hebben ze toch wel een redelijke popcultuur, uh, heb ik een beetje die indruk. Dus, ja. Ja. ja, op zich wel. Ja, daar hebben we uh, eerder wel veel gespeeld, mm -hmm. uh, maar de laatste tijd is het veel meer, uh, ja, Zwolle, midden van het land, zuiden, uh, we willen langzaam Randstad een beetje gaan doen. We ja, hebben onlangs ook al een beetje geweest. Maar, daar uh, doe ik mijn best voor. Ja, <laughs> daar, moet je, daar moet jij gewoon. Uh. Ja, ja. Me nou ja, ik doe mijn best uh, ja. in, dat, in dat opzicht. Uh, kijk, uh, een paar weken geleden kreeg ik al uh, de melding van... ik meen of van jou Jeroen of van Gerben, maar... hé uh, hey Jaap, we hebben weer een nieuwe single. Ja, dan, dan moet ik dus weer in de actie gaan komen. Dat is een beetje het uh, verhaal eigenlijk. Ja, ja toch? Ja. ja. ja. Hm. Goed, uh, over indie... want indie is uh, jullie zitten nu nog in de indie... nu nog, zeg ik, in de indiehoek... maar uh, dat, uh, het zou zomaar kunnen... dat het geluid nog een beetje wel... Uh, verder doorontwikkeld wordt... en dan zal de indie verlaten worden... en dan wordt het rock'n'roll forever. Rock <laughs> Zo, dat of zoiets. Ja. Dat zou kunnen. Natuurlijk, ja, het zal dat zal een, een beetje, beetje de scheidslijn worden. Ja, tussen. dat uh, ja, een de, beetje de, de, ja. de, de lijn ja. opzoeken... maar dat is, maakt het alleen maar leuker. Ja, uh, uh, ja want uh, over uh, ja, bloedverwanten... Uh, de dames van Dakota bijvoorbeeld. Die hebben we hier ook als studio-gasten gehad. Alleen wij hebben dat gesprek moeten opnemen. Omdat er toen net een beetje crisis was in de gemeenteraad van Zandvoort. Want er waren weer wat wethouders die stout waren geweest. Okay. Dus, dat, uh, dus we moesten de recente af, uh, afslaan. Oh. En toen hebben we het opmaak genomen. Maar goed, uh, leuk is bijvoorbeeld van uh, hun EP. Uh, en dat is Leda. En dat is een nummer wat door een soort uh, stream-serie à la Netflix uh, is uh, gebruikt. Uh, dat hebben ze opgepikt uh, in Amerika. En dat is dit nummer geworden. Bare Hands van Dakota. van Silent Closure. En dat was volgens mij in our hands, toch? In our lives. In, in our, our lives. lives. Oh, Bijna, ja. bijna. Zit, zit. bijna, bijna. bijna, bijna. <laughs> no worries. Oké, okay, um, goed. Uh, we hebben nog eventjes... en uh, dan uh, uh, moet ik ergens rond... vijf voor negen... moeten we uh, even de laatste van dit uur uh, erin uh, zetten. En dat is een bekende van jullie. Nee, die ga ik niet draaien. Uh, die, die zetten we in het volgende uur. Dus... Uh, dat, dat zijn die, uh, die, die, die, fijne, het die fijne jongens van de Tigerpalers. Nee, nee, nee. nee Het wordt even een andere. Dus uh, dat komt wel goed. Um, ik heb nog even wat... Uh, ja, eigenlijk over... Het zijn twee EP's. Twee EP's hè, die jullie uitgebracht uh, hebben. Ja, maar en met dan, wat singles uh, ertussendoor. En wat singles tussendoor ja. um, Jullie hebben al een redelijke schade achter, achter jullie. Uh, met name vooral dan in Zwolle, denk ik. Ja. Mm -hmm. Uh, ja zitten die, daar, uh, nee. zitten die dan wel eens van... Uh, wanneer komt er weer eens wat uh, van jullie? Of uh, beginnen ze dan al uh, van... Wasted is nu, uh, nu alweer een tijdje uit. Maar ja. uh, zeggen ze dan ook van... Uh, nou jongens, het wordt weer eens tijd voor een nieuwe. Nou, het is wel eens onderwerp van gesprek met mensen waar je, hè, waar je mee over muziek hebt. Of ja? nou, mensen die onze muziek inderdaad wel leuk vinden. Eh... Uh, ja, weet je wij, wij, dat, en, en dan zeggen we ook vaak van ja, dat, dat, dat willen we ook heel graag. waste ja. nou, Wasted is natuurlijk alweer eventjes, eventjes uit. Ja. Um, waar we nu gewoon toch echt mee bezig zijn, is. Uh, is, is ja, ons geluid wat opnieuw uitvinden. Wordt, wordt toch allemaal wat steviger. Mm -hmm. um, dus, dus uh, ja, dan moet je toch een beetje zoeken in de hoek van. Uh, uh, ja, wat is het? Lonely the Brave meets uh, Killers meets uh, Black Foxes. Ja, ja, ja. De ja. <laughs> nee, Killers, dat zegt me wel wat. Brandon... Flowers. Flowers, ja. Ja, Lonely the Brave is uh, wel vrij stevig ook. Uh, maar is ook echt wel indie. Wat spreekt en... jullie aan in die muziek? Mm, ja... Wat... Ja, ja, wat mij aanspreekt is de dynamiek wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, ja weet je, je kunt wel echt uh, keihard gaan spelen, maar als je er uh, geen dynamiek in gooit, dan slaat het nergens op. Nee. En dat is ook een beetje de kunst. Je moet ja? het spannend houden en ja, dat... Ja, uh, ah, het, dat, vrij, uh, het is, uh, vrij Je groot, zegt het ook goed, hè? Uh, ja, wacht even, sorry hoor, ja, maar, maar ja. je zegt het ook goed, kunst. Ja. En dit is wat ik net al zei, niet het kunstje uh, doen, maar gewoon dat. Ja. Ja. Ja, ja dat valt niet mee. Nee. Nee, nee, nee, dat is, dat is echt wel even zoeken. Ja. Ook, van hoe, hoe kom je op de next level, uh, daar dus zijn we zeker toe in staat, want ja. dat kunnen ja. we echt wel. Uh, alleen het is gewoon met elkaar ook zoeken van wat vinden we toch? wat vinden we mooi. Uh, dus daar gaan we wel voor, wat we vooral zelf ook mooi vinden. Ja. En wat wij gewoon merken is dat we echt op zoek zijn naar meer dynamiek, maar ook net even een tikje steviger. Ja. Ja. Wat meer, uh, onderscheidend, ja, wat meer pit erin ook. Onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest, eigenlijk ook? Nou ja, ja. goed. Ik, ik, ik denk dat we daar wel. Uh, hè, als, als, zoals de, de. Nou, de. de om het <laughs> zo maar even te noemen. <laughs> ja. Die er zijn, of eigenlijk onze vrienden, om het ja. zo te noemen. Die. Uh, ja, die, die, die, die zitten wel echt in, de, in dezelfde hoek als dat wij zelf zitten op dit moment. Ja. Alleen, uh, ja, ik denk dat dat straks uh, zou dat maar zo eens een tikkie anders doen. Ja, oké. Okay. Ja. Even ja. nog over de naam. Hè, want ik heb een ik gezegd de Aspen Gems, maar het is de Aspen Gems. Waar komt die naam in? Vredesnaam vandaan? Wie dat is, heeft hem bedacht? Dat is een hele goede vraag. Ja. Niemand weet het meer. <laughs> Niemand weet het weer. Nee. Nou, hey. dit vinden we wel een stoere naam... dus laten we ons zo maar noemen. Hey, ik, hey. ik weet echt mijn god niet meer waar het vandaan komt. Dat is nou, misschien heel dat uh, een van de bandleden... die toevallig uh, zitten te luisteren... ik denk aan een de Gerben of... Uh, wie dan ook? Ja, misschien wel, ja. ja dat die misschien, even... uh, misschien eventjes kunnen, kunnen een, een, een, ja, een, een, min of meer een, een messenger of een app ja, kunnen luisteren sturen. mee, uh, hoor. Dus ik ja, luisteren, ja, ik verwacht, ja, ik verwacht het antwoord wel. Binnen een minuut verwacht ik een appje. Ja, ik, ik, ik ja. zelf heb het idee dat zij het ook niet meer weten. Nou. Nee, nee, nee. echt niet. Nee, volgens mij niet. Het is een beetje een belorige gebaar. Ja, ah, laten we ons zo maar noemen. Het uh, ah, dat is, dat is ook wel van, beetje. Ja, dat vragen mensen ook wel eens. Waarom heet je dan Aspen James? Wat is dan de betekenis? Ja, waarom heet je Arctic Monkeys? <laughs> ja, weet ik veel. Uh, ik weet het niet. Dat is gewoon... Ja, nee. Waarom ben je Zal Tiger, uh, tiger uh, Pilots? pilots ja. Zonder iets wat te noemen. Ja, als ik Marcus uh, wel buiten zou Tiger Tijgerpiloten. Nou ja, weet je. dat, dat Sorry Richard. Sorry uh, uh, Ludwin. Uh, <laughs> je zit ook mee te, uh, te luisteren, Vinken. Maar goed. Uh, ja, dat, dat, de tijgerpiloten. Zo, zo zeiden wij dat op een gegeven moment. He, vrij vertaald. Maar goed... Uh, ja, wij zeggen altijd de ja. ruwe diamanten uit Espen. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, goed. <laughs> nou, dan heb ik een beetje ook uh, de, de verklaringen, want dat, uh, die gems, dat zal dan wel... Uh, ik, krijg <laughs> net ik krijg net een reactie binnen. Oh! Van, Van, uh, Van Gerben. E, ja. Hij zegt: uh, Ja, de bandnaam die is eigenlijk gewoon verzonnen. Verzonnen? Dus, uh, hij, hij heeft niet een specifiek iets. Het is, waar... uh, het is een sprookje. Ja, ja ik denk dat Gerben het vooral zelf bedacht heeft. Ja, goed. Uh, maar goed, uh, we hebben zo direct nog een complete uur met, uh, met uh, onze vrienden uit uh, Zwolle. Dus... Uh, muzikale vrienden uit Zwolle, want ja uh, uiteindelijk uh, denk ik uh, dat, uh, dat wij hier een van de weinigen zijn die zeggen, hoe komt die koper daar nou weer? Ja, toen was ik in een balorige uh, bui en ik denk, ik ga eens eventjes op het internet afstropen. Toen ben ik bij de Espen Gems uitgekomen. Zo is het gegaan. En ik denk stoere band! Dus die gaan we lekker eens even hier uh, fijn uh, promoten bij uh, C&M Zandvoort. Ja, dat hebben we ja. dus. Uh, en dat hebben jullie geweten, want anders hadden jullie niet met het autootje hier en over de A28 heen lopen uh, tuffen om naar Zandvoort te komen. En dat doe je goed ja. ja. ja. Helaas wel. is het circuit dicht. Want anders had je ook nog een paar rondjes ja. op het circuit kunnen rijden. Had je een beetje Max Verstappen kunnen nadoen. Ja. Het, uh... Met een nieuwe auto. <laughs> ja. automaat. <laughs> een... uh... <laughs> <laughs> ja, uh, Max die is uh, in uh, vorige maand uh, geweest. Uh, daar hebben we hier uh, bij CFM van... Alles wisten we daarvan. Want we hebben er ook een hele tijd rondgelopen. Goed. Um, nog <lacht> één nummer tot aan het nieuws van uh, uh, 9 uur. En dat is uh, een Hofdorffse band. En zij noemen zich NexoShape.